Hij zit weer tegenover mij. Heb je de zaterdag overleefd verder? Uh, op het... Goedemiddag. Uh, goedemiddag Rob. Ja, ik lag op tijd in bed. Ja, dat dacht <laughs> ik al. Dat ja. Een intensieve dag gisteren. Ja, heftig programma gisteren natuurlijk tussen twee en vijf. Ja, maar vandaag uh, ja, zeker ook af en toe een blik op Radio Veronica. Want die bestaat vandaag precies 60 jaar. Dus we gaan af en toe uh, uh, muzikaal terugkijken uh, naar die tijd. En... Uh,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 Uh, wat dat voor uh, de cafés uh, in Zandvoort gaat betekenen. Dus om tien over drie hebben we Rob Smits. Ja, hij heeft een uh, klein café, dus ik ben heel benieuwd hoe hij dat uh, aan gaat pakken. Ja, en om uh, tien over half vier uh, we lopen, lopen we even door naar uh, Laurel en Hardy... en hebben we telefonisch contact met uh, Ron Brouwer...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 En wil je ook een uh, verzoek laten horen? We gaan het uh, proberen via de WhatsApp 023 57 30393. 023 7 30393 kan jij jouw favoriete platen uh, appen? En uh, ja, als we hem uh, bij ons hebben, draaien we met alle plezier op de Salesforce Radio. Maar Nu Earthwind en Fire.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 Ik heb tegenwoordig een nieuwe playlist, de AJ-playlist. <laughs> <laughs> ja, ja, ja, ja, allemaal bekende platen voor jou, Albertjo. Uh, Dat is de AJ en H-lijst. Oh, oké. Okay. Die ja. H houdt nog even bij. <laughs> <laughs> nou, in ieder geval, ook deze plaat is afkomstig uit die uh, lijst, de Jen Hammer en de Crockett Steam.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 en het is echt waar, naar dat telefoonnummer kan je gewoon appen en dan komt hij bij ons aan en dan kan je gewoon, uh, nou, en de als... plaat die je wil horen kan je aanvragen. En, en mensen die in bezit hebben van onze 06-nummers zijn natuurlijk... Uh, recht, Kunnen recht dat open? op ons 06-nummer doen. doen. Yes. Ja, helemaal goed, het weer. Uh, vandaag, uh, nou, als je naar buiten kijkt, uh, dan is het inderdaad bewolkt en vanmorgen was er zelfs kans op wat lichte te regen. Ook vanmiddag komt het nog tot een paar buien, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het westen.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 It's her perfume through the air I'm picking up her vibrations She's giving me the excitations I'm picking up her good... smile, I know she must be kind In her eyes, she goes with me to a blossom I'm picking up good vibrations, she's giving me de tijd uh, hier in uh, Zandvoort. Dus uh, ja, daar horen ook uh, de Beach Boys bij natuurlijk... en de Coot Vibration. Weer afgelopen een, donderdag... Hè? Dan kan je weer een verzoekje weer aftrepen. Ja, precies. <laughs> nee, het gaat als goed. Vlieg op. <laughs> vlieg op, vlieg, uh, in de studio. Uh, waar hadden we het dan? Oh ja, afgelopen donderdag was het natuurlijk ook uh, hartstikke mooi weer. En dat betekent uh, heel veel mensen naar het, uh, naar het strand... en ook naar het strand van uh, Zandvoort. Dat hebben wij gemerkt. Het was uh, eigenlijk uh, voor... Uh,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 dat er blijkbaar toch een andere beweging is... Ja, dat blijft moeilijk om, die afspraken. Dus ik ga aanstaan Eigenlijk, maandag dat is dus weer. iets wat niet is afgesproken. Het is af, afgesproken deze week met de minister, met alle strandburgemeesters... Uh, hmm. dat we die lichtbedjes tot 1 juni niet toestaan. Maar wat vindt u er dan van, dat we dat in Noordwijk wel gaan doen? Ja, je ziet dat het heel lastig is als één iemand begint te bewegen... dan krijg ik meteen een telefoontje. Waarom wel in Noordwijk en niet in Zandvoort? Precies, want u, u zit daarmee ook in de plenaire. Ik want ook krijgen U mensen in Zandvoort en Bloemendaal van waarom ik ja. niet dan? Ja.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 Hier in Zandpoort, dan mogen vanaf 1 juni weer, weer meer vrij bewegen, ook op het strand.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 hand and white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 En de andere Laura en Hardy. Graag tot zo naar het nieuws. un pays pour s'en <tieden> aller <we> gagner leur Loin de <het> la terre où ils sont nés. Depuis de la ville de secrets, du et du ciné. Les vieux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 Voyant un vol, diront Que l'automne vient d'arriver Avec leurs mains dessus leur tête Ils avaient monté des murettes Jusqu'au sommet de la colline Qu'importe les jours, les années Ils avaient tous l'âme bien née noueuse comme un pied de vigne Les vignes